met het NOS journaal. De Egyptische autoriteiten melden dat er geen overlevenden zijn van de vliegramp in de Sinaï. Vanochtend je daar een vliegtuig met 224 mensen aan boord, vrijwel allemaal Russen. Op de rampplek zijn zeker 100 doden geborgen. De hulpverleners hebben tenminste 5 dode kinderen gevonden tussen de wrakstukken. Andere slachtoffers zaten nog met veiligheidsgordels vast in hun stoel. De Russische Airbus is in tweeën gebroken.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 Bovendien waren er berichten dat leden van de extreemrechtse Nederlandse Volksunie en Duitse antifascisten naar Enschede zouden komen om te demonstreren. Koningin Maxima is ontslagen uit het Bronervo ziekenhuis in Den Haag. Ze mag thuis verder aansterken. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Maxima kwam de afgelopen week eerder terug uit China waar ze op staatsbezoek was. De koningin had nierbekkenontsteking en haar medicijnen sloegen niet goed aan. Het weer, op de meeste plaatsen is het zonnig, bij maximaal 18 graden. Ook morgen zon, het wordt dan wel iets koeler, 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Show. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat tussen Gooimeer en Laren 4 kilometer. En op de A7 Zaandam-Horen in beide richtingen bij Avenhoorn ook 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformaat. In cirkel Zandvoort.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 That's... Mm -hmm. Het weekend. problem. Come on, I'll take you home. <laughs> maar wij zijn er gewoon weer. Een hele goede middag en welkom bij zondag of zaterdag bij CFM. Het is even na twee uur. Ja, spannend hè, Albert-Jan? Doodeng. Doodeng. Halloween. Halloween. Nou, uh, straks uh, daar veel meer over, want uh, er zijn uh, diverse activiteiten rondom uh, Halloween. Nou, wel eng het enge evenementen hoor. Ja, spannend. We gaan het uh, straks horen in uh, dit programma Zandvoort op zaterdag. En natuurlijk heel veel andere items op deze zonnige zaterdagmiddag. Goedemiddag luisteraars, goedemiddag Rob. Hallo. Het zonnetje schijnt. Ja, en wij zitten weer binnen. En dan is het weer gezellig binnen. En als ik de weerberichten goed begrepen heb, dan hebben we dat morgen ook. Dan zitten wij weer gezellig binnen. En dan kunt u gezellig naar buiten wel radiootje meenemen natuurlijk. Goed, Zandvoort op zaterdag. Wat gaan we vandaag allemaal doen? We gaan uiteraard vandaag weer de evenementenagenda met u doornemen... rond de klok van half vier. Dus houd uw pen en papier bij de hand... want er is weer van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Het is mooi weer, het blijft mooi weer. Dat is allemaal even de vraag. Dat allemaal rond de klok van half drie. Het dieren van de week wat we vorige week hadden was Charlie. Charlie heeft nog geen baas gevonden. Dus we gaan Charlie in de herhaling gooien vanmiddag. Dat allemaal rond de klok van half vijf. En het gedicht van de week, je oproep van vorige week... heeft vruchten afgeworpen, hey, kijk. Rob. Want ik heb een tweetal uh, gedichten binnengekregen. Dus, uh, wat dat met, en met, met een nadruk op, want, ik kreeg, uh, want het staat daar tegenwoordig op Facebook... en dan krijg je allemaal reacties van... Goh, uh, is alles goed met je? Gaat het allemaal goed? Of, Hoe is het ermee? En, uh, Noem maar op. Dus uh, er stond ook een oproep bij van doe eens een keer een leuke gedichten. Zo van opbeurende gedichten. Nou, de inzender heeft er gelijk gehoor aan gegeven. Vandaag hebben we een prachtig mooi positief uh, gedicht... onder de titel Mijn leven is mooi... Kijk, ja. daar houden we van. En morgenmiddag, luisteraars, ik maak jullie vast even op attent. Het, het, het gedicht van de dag dan is Ik Bruis. Mag je maar één keer raden wie dat ingestuurd uh, heeft? Willem? Nou, ik denk dat je goed zit. Oké. Okay. Goed, straks natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. Volgen we volgen vandaag ook het voetballen. En dan gaan we naar SP Zandvoort ontvangt thuis buiten Veldert. En daar is voor ons aanwezig Joop van Es. Dus tegen de klok van tien over half drie. Gaan we voor het eerst contact zoeken met Joop van S. Want die is daar voor ons bij aanwezig. En kwart over drie, we hebben het, voor, we hebben het allemaal kunnen lezen in de Zandvoortse krant Op 15 november dan komt hij weer. Als het goed is, dan komt Sinterklaas weer aan in Zandvoort. En uh, daar gaan we eens even kwart over drie praten met Daan en Yvette Lefferts. Of het allemaal de organisatie en de uh, ontvangst van Sinterklaas... of het allemaal goed loopt, dat allemaal rond de klok van kwart over drie. Uh, dus ik zou zeggen, uiteraard kijken we vooruit naar de Formule 1... de kwalificatie die om vijf uur uh, Nederlandse tijd vanmiddag begint... en die zich afspeelt op het motordrom uh, Hermanos Rodriguez in Mexico... En morgenavond om 8 uur wordt daar de race uh, verreden. Daar gaan we natuurlijk tijdens Pit Report even uh, om kwart over vier uitvoerig bij stilstaan. Want uh, ja, Max heeft gisteren zijn auto kapotgereden in de Ja, trainingen. het is een beetje glad daar. En het was echt een beetje glad. Goed, ik zou zeggen, genoeg reden om te blijven luisteren naar uw lokale zender ZFM... op deze zonnige zaterdagmiddag 31 oktober. Wij gaan lekker genieten van het mooie weer. En natuurlijk de radio aan op CFM Zandvoorts. Nogmaals, een hele goede middag. Wij zijn er tot aan 5 uur vanmiddag met heel veel lekkere muziek en informatie voor Zandvoort en de regio. En hier is Omi en de cheerleader. Hier is over Halloween. Jawel, je bent voorbereid. You're the Omi and the cheerleader. ZFM. ZFM. Iraq and its leaders must be held liable for these crimes of abuse and destruction. ZFM. Vanuit Irak werd Israël vanavond bestookt met een onbekend aantal scudraketten. Al 25 jaar. Kijk touch this. Okay. Live. Live. Sorry, about the music. Dit is 25 jaar. ZFM. En de zon schijnt lekker in Zalfoort. Betekent ook uh, tijd voor zonnige muziek. Hier is Nicky Jam en El Perdón. Ah, ah, ah, ah. Yo no subes de así Desde... Sin die, die no me, oh, yeah. oh. dime pero... me, me, o sea, En Flekkeren deze zonnige muziek van Nick Jem. Joodem Perdon, samen met Enrique Iglesias. Het is 9 minuten voor half 3 geworden. Nogmaals, een goedemiddag en welkom bij CFM met Nieuws in het kort. De ontwerpbegroting 2016 in de gemeenteraad van 3 november aanstaande. Dinsdagavond 3 en zeer waarschijnlijk woensdagavond 4 november... worden avonden met een financieel tintje. De gemeenteraad wordt voorgesteld om de begroting voor 2016... en de uitvoering van het bijbehorende beleid voor dat jaar vast te stellen. Verder staat er een hele reeks aan belastingverordeningen klaar... om vast te stellen, met inbegrip van de nieuwe tarieven. GBZ heeft aangekondigd de raad met twee uitspraken... over de middenboulevard te ontlokken. Gaan we naar donderdag 5 november in de gemeenteraad... met Haarlem of niet, vraagteken...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 of de fracties elkaar kunnen vinden in een gedeeltelijke opvatting... of dat het college tegemoet kan komen aan uh, door de commissie ingebrachte punten. Spannend dus aanstaande donderdag. Op 3 november kunt u geen paspoorten of identiteitskaarten aanvragen... en zeker u ook niet ophalen. Dinsdag 3 november is het niet mogelijk om reisdocumenten... paspoorten en identiteitskaarten aan te vragen en op te halen. Dit geldt voor... Uh, ook, dit geldt ook voor spoedaanvragen. Het aanvraag- en uitgiftesysteem van de gemeente wordt op deze dag namelijk vervangen. Geen kerstverlichting in Zandvoort dit jaar. Zandvoort is, het is voor Zandvoortse ondernemers niet verplicht bij te dragen aan de kerstverlichting in de gemeente. Daardoor is het de laatste jaren slechts een slecht groepje dat bijdraagt aan de verlichting. Reden genoeg voor ondernemersvereniging Zandvoort de kerstverlichting dit jaar helemaal te schrappen.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 En wil je het zoveel nieuws nalezen? Download dan gewoon even de CFM-app. Daar vind je ook het laatste nieuws en de evenementen uit Zandvoorts. Ook aandacht voor sport natuurlijk. En ga live luisteren naar CFM. Wat wil je nou nog meer? Dus download hem nu mocht je hem nog niet hebben, de CFM-app. Hij is gratis verkrijgbaar in de Play Store, de App Store en de Windows Store. We hebben zin in de zon. Hier is Lee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 Liquid Ja, laat je handjes maar horen. Heel goed, meneer Vos. Heel goed, heel goed. Je hoort de crack reporter in Liquid Spirits. Uh, ja, wacht. <laughs> het is Halloween, hè? Nou, komt-ie uit. Weerbericht. Ja, het weerbericht. Daar is tijd voor. Vandaag is het uh, opnieuw rustig, luisteraars met flink wat zon. Wel trekt er van tijd tot tijd wat sluierbewolking over de regio, maar het blijft droog. De matige en aan zee vrij krachtige zuidoostenwind neemt in kracht af... en de temperatuur loopt op naar een graad of 15. Vanavond en de komende nacht is het helder en hier en daarom staat wat nevel en mist. Het waait niet of nauwelijks uit het zuiden en het koelt af naar een graad of 6. Morgen is het ook rustig herfstweer. Het waait niet of nauwelijks... En de start is mogelijk grijs met nevel en mist. Daarna gaat de zon volop schijnen en het blijft droog. De temperatuur loopt op naar een graad of 16. Maandag en dinsdag is het prachtig weer met volop zonneschijn. Woensdag verschijnt er weer wat bewolking. De wind waait niet meer dan zwak uit het zuidoosten... en de temperatuur loopt op naar waarden te omstreeks de 13 à 14 graden. Vanaf donderdag is er meer bewolking... en neemt geleidelijk de kans op een bui weer toe. Ook de wind is wat duidelijker aanwezig en waait uit het zuiden tot zuidwesten... En de temperatuur blijft uitkomen op een graad of veertien. De normale uh, temperatuur voor de tijd van het jaar is elf graden. Dus wel even boven onze stand. Maar nogmaals, geniet ervan. Al dus Rico Schreuder. En wil je het weer nalezen? Dan ga je naar www.ricoweer.nl. Dan was het weer. En we stappen direct in de auto en gaan naar Parijs. Hier is Kenny B. Exerpantje, mon amour. Moet Marcel, tu es très bel. En, en, je suis néerlande. Oh, je parle un petit peu français. En, et, de venez de Mijn gefousserde, mijn dag, mijn vader, mijn vader, mijn vader,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 Je suis né landais oh Je parle un petit peu français un exercice Zo en weer terug in Sanford, Jorden, Parijs. Dat was Kenny B. Het ritme van En zo meteen gaan we contact opnemen met Jan de voetbalwedstrijd van vandaag. Hebben we het over SV Sanford tegen Buitenvelderd. Maar dit is deze van Co West? Uit de jaren tachtig gooide je de single van Go West. Dat was We Close Our Eyes. Eens even kijken of we contact kunnen krijgen met uh, Jap Fris... op het uh, voetbalveld, daar uh, bij Duintjesveld. Misschien spookt het wel daar, Albert-Jan. Het spookt daar inderdaad, want het neemt niet op. Nee, ik, dat vermoed ik ook. maar ik heb nog wel een ander bericht. Oké. Okay. Uh, voordelig parkeren in de winter vanaf 1 november. Dat klinkt goed. Met ingang van zondag 1 november, morgen dus, tot maart 2016... is er een aantrekkelijk parkeertarief in het centrum op de boulevard... parkeergaragecentrum en parkeerterrein De Zuid van 50 eurocent per uur. U hoort het goed, 50 eurocent per uur. Het tarief was 2,20 euro. Aanleiding voor de besluit was dat door de gemeenteraad is genomen... is dat het bezoekersaantal in de winter ten opzichte van de zomer terugloopt. De Zandvoortse ondernemers hebben dit probleem bij de gemeenteraad aangekaart. Verantwoordelijk wethouder Gerard Kuipers... om de winter nog aantrekkelijker te maken... willen we het winterparkeren als marketinginstrument inzetten. Het verlagen van de parkeergelden alleen is niet voldoende. Om meer bezoekers in de wintermaanden aan te trekken... moeten we ook zorgen dat er leuke evenementen zijn... Eh, en, er, en een aantrekkelijk winkel- en horecaaanbod. Daar is een rol weggelegd voor VVV Zandvoort en de ondernemers... al dus de wethouder... Zandvoort aan Zee is onder andere door de verschillende themamaanden in alle jaargetijden aantrekkelijk... maar dit kan nog een extra stimulans zijn om in de winter onze badplaats te bezoeken... al dus directeur vvv Zandvoort, mevrouw Lana Lemmens. Ook Michael Alberts van ondernemersbelangen Zandvoort is blij met de stap van de, die de gemeente genomen heeft. We gaan het van harte promoten. De gemeenteraad van Zandvoort stelde als voorwaarde dat de invoering van winterparkeren...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 Dus het is wel budgetneutraal. Jazeker, maar 50 euro per uur. Ja, dat is een mooi, mooi tarief. Dat is een keurig tarief. Dat dacht ik ook. En uh, ja, er was natuurlijk al veel weerstand. Ook van bezoekers van buiten Zandvoort... dat ze in de winter uh, zoveel moesten gaan betalen. En daardoor Zandvoort gingen meiden. Maar wat de wethouder zegt. Ik bedoel, ik, elke keer als ik een uh, evenementenagenda doe. De enige korte evenementenagenda die ik doe, die is in januari. Oké. Okay. En voor de rest barst het van de evenementen in. En om. om en rondom ons prachtige dorp. Zo is het, Albert-Jan. Nog even over Duintjesveld en Joop ja. ja, daar spookt het echt, hè. Want Joop is momenteel niet bereikbaar. We blijven het proberen. Vanavond trouwens spookentocht daar op Duintjesveld. Bij ja. de hockeyclub. Oeh, dat is wel een dus Daar geplaat. kan het mee te maken hebben. Maar goed, we gaan proberen Joop toch te pakken te krijgen... voor de wedstrijd ja, van vandaag. We hebben het over SV Zandvoort tegen Buitenveldert uit Amsterdam. 12 minuten over 3. Goedemiddag, dit is Salford op zaterdag met nu Barkamats. Ja, toch geen vraag aan Jan Fres. Was je ontvoerd door een spukhelp? Ja, we konden je niet bereiken, dus... Uh... Nee, uh, ik hoorde jullie wel. Bij jullie hoorden mij blijkbaar niet. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Maar het is uh, allemaal nog goed uh, daar op Duintjesveld. Want uh, ik ja, heb het goed, gehoord dat wel, het ja. daar vanavond ja, uh, flink gaat spoken. Oh, het was heel erg goed bijna. Want daar nou, was het bijna, Michel Jomeno, die daar uh, 1-0 kwam aankreken. Ja, sorry dat ik even enthousiast word. Want het was een hele mooie, vrije schop van Zandvoort. Michel Jomeno, die komt helemaal vrij. En die komt het bal net naast. Ja, helaas jammer. Maar ga door, Rob. Ja, nee, nee, nee. We hadden het over de spoken. Maar uh, we, we bellen je het voetbal. Dus uh, ga gerust ja, door Joop. Ja, oké. Okay. De wedstrijd. Ja, goed, uh, ja, welkom op Deinkensand de uiteraard. Wedstrijd uh, S.S.S. Sandvoort tegen Buitenveldert. Een wedstrijd die voor Sandvoort ontzettend belangrijk is. Want Sandvoort... Dat, ...dat wil toch volgend jaar echt wel in die tweede klasse gaan spelen. En dan moeten ze eigenlijk hier... Uh, ...toch wel van de club die nog geen wedstrijd verloren heeft... dat sterk geen punt gemist heeft... ...moeten winnen. En dat is Buitenveldert. Die is vandaag de gast. En die heeft uh, 7 wedstrijd, 21 punten. Jawel, die zijn al... Uh, twee wedstrijden voor het einde van de eerste periode, periode kampioen geworden. Dat wil wat zeggen. Zandvoort moet dus winnen om in ieder geval aansluiting bij de, bij de top te houden. Gelijkspel misschien, weet ik niet. Zandvoort heeft uh, vorige week uh, heeft ontzettend op z'n gehad met 6-2. Dan, dan mag je gerust zeggen dat je wel een pakje slaag hebt gekregen. En uh, is daardoor gezakt van de, derde naar, of de tweede naar de derde plaats. En daar staan ze dus nu op. Zandvoort uh, moet dus uh, punten pakken om bij te kunnen blijven. Nou, zover is het nog lang niet, want we zijn het begonnen en uh, Sanford is wel het meer tijd van de, van de medische tijd. Uh, nu in de 14e minuut op de helft van het buitenveld te vinden. Uh, er zit behoorlijk druk op de verdediging van buitenvelden. En ze nu dan ook zelfs op het doel, zoals de net met die vrije schop, waardoor Michel Arminio helemaal vrij kan staan. Zandvoort mag nu gaan ingoien op de 16 meterlijn. lijn. Patrick van Oort heeft dat gedaan en die maakt daar inderdaad een behoorlijke overtreding. Daar werd ook terecht voor gefloten en vanuit veld het veld mag met alle rust een vrije schop gaan nemen uh, die uh, nu uh, uh, genomen is naar de keeper. Gaat uitschoppen. Wie gaat het oppakken? Even kijken. Ormeno. Jawel. Ormeno. En dan is just het Justin Luijter. Justin Luijter. Nou, nah, Peter van de Oort. Van der Oort, die, uh, die uh, komt er langs. Jawel. Van der Oort terug naar Armeno. Armeno, die, uh, die bal gaat in de diepte speelt naar uh, Maurice Mol. Mol, kan hij de achterlijn halen? Ja, hij kan het halen. En het via een been van de, uh, van de verdediger van uh, buitenveld. gaat die bal over de achterlijn. Dus Zandvoort mag een, een penalty genomen en dat wordt gedaan door Jesse Daan. Jesse Daan, die uh, de gesproken centerspits is, maar nu Boy Visser uh, weer in de gelederen van Zandvoort met arm is ontvangen. Is hij naar links verhuisd en die gaat nu die bal nemen. Daar komt hij aan, ver voorbij het doel. Dus uh, Eigenlijk niet heel het goede. Maar goed, Zandvoort is in ieder geval in bal bezit. Boy Visser die kan die bal niet voor krijgen. Maar gaat wel via een been van de verdediger. Opnieuw <coughs> over de achterlijn. En nu aan de andere kant van het veld mag Zandvoort opnieuw een corner gaan nemen. En <coughs> wie gaat dat doen? Even kijken. Want het, is een beetje, het zit er toch weer ver weg van mij. Uh, ik kan het ook niet zien wie dat op dit moment gebeurt. Ik denk Jusser yes, de Haan weer. Ja, inderdaad. De Haan die gaat dat doen. Die gaat vanaf rechts uh, trappen met uh, zijn rechterbeen en daar gaat die bal nu komen. Richting de stip, uh, daar, daar moet hij altijd komen hoor. Meen, nou, die uh, kan er net niet aankomen, maar raakte de bal al aan. En Zandvoort uh, die kan nu de bal uh, weer... Uh, er wordt voor de tweede gestopt. Ja, inderdaad, uh, goed gefloten van die ar ar arbiter. Die uh, daar uh, kort houdt, uh, was een, uh, een schop van... van een verdediger op de uh, hakken van... Uh, Magielsen, die uh, vrije schop wordt nu genomen door Justin Luijterf. Op de linkerkant. Kijken wat ermee gaat gebeuren. Gaat de goal komen. Lage bal, dat is niet goed. Dat wordt weggewerkt door de verdediging. Maar de drukte blijft op, op uh, buitenvelden staan. De druk die is nog steeds en die, uh, nou, bijna was daar uh, Patrick van der Oort uh, in staat om die bal mee te gaan nemen. Maar het wordt nu weggewerkt en nu weer Zandvoort. De druk is groot zoals ik al zei. Paul van der Oort, van der Oort die gaat via een been van een... De, nee, die gaat niet uh, over de zijlijn. Uh, wel weer uh, bal bezuurt voor Zandvoort. Homeno. Nou, even kijken, van der Oort, van der Oort. moet ik zeggen Patrick, want er zijn er twee Paul en Patrick. En dat was Patrick. Daar gaat Sanford weer over de zijlijn. Sanford mag gaan gooien. We spelen ondertussen in de 16e minuut. Laat ik maar terug gaan naar de studio, want de bal die is over de, over de hekken gegaan. Er moet een nieuwe bal komen. Straks komen we weer bij het terug. De Sanford is 6 -0, 0 en we spelen in de 17e minuut. Dankjewel u Jan van Nes, voor dit moment. En inderdaad zo meteen in de tweede uur van dit programma meer over deze wedstrijd. I don't right Message, baby. <že203> so sad to see you fade away. Like boy. Man. Man. Man. Like I'm I'm man. man. I'm, like I'm man. I'm, I I'm man. I'd like to think that I was I'm just. Op het jam, dat uh, Jan Fris weer uh, terecht is. Ja, niet ontvoerd een... door de spoken. Dat vond het wel even eng hoor. Ja, ik ook. Een beetje, een beetje spooky. de digging in Jorsien. Dat was de single van de Blue Monkeys. CFM niet alleen op radio, maar ook op tv. De het ritme van Zandvoort. Ook op tv. CFM Text TV. Op kanaal 45. CFM. En digitaal Op kanaal 40 te ontvangen.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 the one Mijnheer Vos, mijn Vos, wordt er nog een beetje gekeken vanmiddag? Jazeker. Naar cfmlife.nl, he. daar zijn we zo over. is hartstikke druk en allemaal appjes komen binnen. Heel, Heel, gezellig, he? gezellig. Helemaal goed. En zo meteen zijn we er nog twee uur lang met onder meer de Sinterklaas-intocht. Want die gaat er ook weer aankomen. Ja, dat wordt weer een hele happening op 15 november. 15 november, nou. Daniel en uh, Yvette weten daar alles van. Zodat ik om uh, kwart over drie gaan we met ze praten daarover. Sinterklaas komt weer in het land. Graag tot zometeen. Formidable. Formidable. Du était formidable. J'étais formidable. Nous étions formidable?